De eerste uh, ja, theatermaker van vanavond is er al bij komen zitten. En dat is uh, Sanne Leenders van Wien. En Wien is een student uh, wiskunde, informatica en fysica. Hè? Uh, ja, ja. ja wat studeer je? Uh, ik studeer zelf fysica. Fysica. En uh, jullie hebben ook een, een eigen toneelkring. Uh, mm -hmm. Die dus spelen op het Interfacultair Theaterfestival. Ja. Wat gaan jullie spelen? Uh, de Vrek van Molière. En uh, wa waarom heb je, je gekozen voor, uh, voor dat uiterst klassieke stuk? Um, het is nog maar het tweede jaar dat wij meespelen. Mm -hmm. En vorig jaar hebben wij ook een heel klassiek stuk gespeeld eigenlijk. En uh, dat wouden we nu weer doen. En het is ook een echt grappig stuk. En daarom wouden we dat wel doen. Ja, want voor vele mensen, denk ik zeker, die van het middelbaar komen en daar Molière in de keel hebben gespitst, is het wel ja, grappig bedoeld. Maar mm -hmm. uh, echt om te lachen <laughs> vond ik het toen toch niet. Oh, nee. uh, wat doen jullie daarmee? Um, wij blijven eigenlijk redelijk trouw aan het oorspronkelijke stuk. We hebben natuurlijk wel een vertaling. Mm -hmm. um, maar het is heel moeilijk om het naar deze tijd te projecteren, want het gaat over uithuwelijken en, en mm -hmm. zo. En dat is nu niet aan de orde, dus daarom blijven we wel redelijk trouw. Mm -hmm. En doen jullie dat heel concreet? Hebben jullie een, een regisseur? Uh, nee, dat hebben we niet. We nee? registreren elkaar eigenlijk. <laughs> en, en hoe gaat dat dan? Zeg jij dan tegen een collega van jou, ja, ik zou het toch eerder zo spelen? Of, uh... Ja, dan wisselen we even van plaats en ik zou zo en zo bewegen. En dan, dan kun je met die aanwijzingen doen wat je wilt. Hmm. En zo gaat dat dan. Heb jij, heb jij hier vooral theater gespeeld? Um, ik heb vorig jaar dan meegedaan. En... Wat was het vorig jaar weer? Uh, Lucifer van Vondel. Ah, dat is dus zeker nog, nog klassieker bijna. Ja. <laughs> ja. En, en, en, en jouw collega's, zijn dat ook mensen die, die ook, nu als student zijn beginnen theater spelen? Of zijn dat mensen die al eerder wat... Uh... Um, er zijn er enkele bij die al heel lang spelen. En ook enkele die enkele jaren terug hebben gespeeld. En evengoed mensen die nog nooit hebben gespeeld. Mm -hmm. En dat zullen proberen. Hoe was de reactie vorig jaar? Um, de reactie van de mensen die zijn, waren komen kijken was heel positief. Um, de jury was iets minder um, po allee, positief, maar... Het uh, kwam vooral omdat het onze eerste keer was. Hmm. Ja, natuurlijk. Als je voor de eerste keer zo'n uh, onderneming aanvat, dat is natuurlijk wel een, een, ja, in, het, in, het, in het donker springen. Hè? Ja. Dit jaar zal het zeker beter worden. Wanneer spelen jullie? Um, vier, vijf en... Nee, sorry. Vijf, zes en zeven mei. In de coulissen. In de coulissen. En, en dat is uh, onder... Alma Onder Almadri. Ja. Uh, Sanne, Leenders, heel erg bedankt. En jij ja, moet nu ja. direct weg, want jullie zijn nog aan het repeteren eigenlijk. Ja, ja. Hoe ver staan jullie? Um, het wordt de tijd, al het aantal repetities wat omhoog krikken, denk ik. Maar uh, het zal wel in orde komen. Maar de tekst zit erin. Nog no. niet helemaal. <laughs> ja, dan ga ik zeker laten gaan. En, en veel succes straks. <laughs> okay, bedankt.